Wij beginnen de zongerles, 172, en die staat op de pagina Kuf-Kaf-Get, 128, Hassulam de rechterkolom, de regel, 18. Um, Hij vertelde ons aan het einde van de vorige les dat uh, in de toestand van Gmartikun zal um, alle uh, zonden, zelfs Hazedonot, de zonden, de Opzettelijke zonden zullen de meest ergere, de meest slechte, afschuwelijke zonden, zoals scherpe beledigingen, godslastering en allerlei andere, zullen ver, eh, omgevormd worden in verdiensten. Omdat dan zal al het vlees zal komen tot de tshuwa, tot de inkeer, ayt livde chtiv u lefihakh yesh bahekhrak sefer zikaron 19 bepanav al hazdonot va hapshaim הנה שים בaulam. 30. שגרייו צרייח להם. ליום שגוו אסף 21 zgula כי אז יגוו ליה צחיהד. ויצתרפו 22 ויאשימו כמאת. Aor, shell, gmar, hatikun, punt. Achten, punt. We gaan gewoon verder met zijn uitleg en wat hij ons vertelt over deze toestand van de gmar-tikun. En dat is bijzonder belangrijk om dat te zien en niet te zien van het zal later zo zijn... Uh, alleen maar in het algemene aspect, maar ook in het bijzondere aspect. Elke dag, we hebben zo'n mini gemarticoon, en dat moeten we dan weten, hoe smaakt zo'n toestand van gemarticoon, waarin al mijn, al die opzettelijke zonden van mij, die veranderd worden, uh, in uh, verdiensten. Een toestand van ehm uh, tshuwa, keer uit liefde. En dat, goed, al die al die mechanismen moeten we dan gewoon overnemen, wat hij vertelt ons over de algemene Gmartikun, dat we het gewoon overnemen en leren die toepassen in elke toestand. 18. De rechterkolom. De regel 18. Van Hassulam. Na de punt. Olivia. hem daarom. Jeesh Bahé. Graag bestaat er noodzakelijkerwijs. cijfer zikaron, Het memo-boek. Voor zijn aangezicht. Voor het aangezicht. Van de schepper. Alas do over, uh, over de, waar dus, alles opgeschreven staat, wat, uh, over de, as over de opzettelijke, uh, mis, uh, mis, misdaden, en zonden, waar en, van misdrijven, Hannah, Simbaulam, die in de wereld hem gedaan worden. Twintig. Kijk wat je zegt ons. Hoe geweldig het is wat je ons zegt. Dat dit uh, niet zomaar dat men zo kinderlijk denkt dat dit alles vergeven wordt. Zomaar vergeven. Niet zo wordt vergeven. Het is wel vergeving door uh, het opsteken naar de ketter. Dat kan wel regelmatig kunnen we ervaren, ervaren bedekking van onze zonden, dat wel, maar daarna moeten we komen tot onze kilim en dan uh, de bedekking, met die bedekking met de orgasadim, die bedekt de, uh, de zonden maar alles blijft, zie je dat wat die zegt ons, de, al die opzettelijke zonden die blijven voorbestaan, want die zijn nodig, kijk wat die zegt ons kijk wat hij zegt. Zie hier dat hij, de schepper, heeft zijn nodig. Leom, voor de dag, Shahua Sesgula, wanneer hij die wonderlijke werking doet. Dus op de jom, op de kmartikel, 21, want dan. Ihaf Hoolig, Joodschiot, zullen zij omgezet worden, om verdienst tot verdiensten te, te, te worden. We iets daarvoor, en zij zullen, zich, en zij zullen toegevoegd worden. 22, Wa ja, schliem, ook or, en zullen uh, aanvullen het niveau van het licht van de Gmartikon. Zie je hoe geweldige inzicht, hoe geweldig inzicht krijgen we hier, over de, zelfs de verschrikkelijke zonden, en ook de godslastering, kijk nou, dat het allemaal, wat er ook is, dat het zal wel dan in de Gmartikun, veranderd worden in de verdiensten. Dat is echt iets geweldigs. En uh, we zijn de 23 Shekatoven, Weihtave sech sef zikaron le fanave ashem 24 ulechoswei shmo. Wei juli amar ashem tzwaot leom 25 asher ani Ose zgula. Weze 23, ze dat is wat geschreven staat. Weegt af, zeg vanaf. En hij schreef het Memo-boek voor zijn aangezicht. Leerij Hashem voor Gods vrezenden. Freis, 24. En voor hen, die zijn naam hoog achten. Wa jullie, en dat was zegt hij daar in het vers. En zule, zij zullen van mij zijn. Waar jullie. Amar Hashem zegt, Zei Hashem Hawaia tsevaot van de Leichers Leom, voor de dag, acht als asher anio ses gula, wanneer ik dat de wonderlijke werking zal doen. Punt. Ki as ani tsari ik Kedeele ha Akuma 25. Ki as, want dan heb ik ze nodig. 26. Kedeele ha-schlim ha, schlimm, ha om het niveau van de gemar die eh, aan te vullen Wie ze schenavie 27. We hamaltief, hamaltie over alehem Kasher die in de gevangenis zijn, die in de gevangenis zijn, die in de gevangenis zijn, die in de gevangenis zijn, de gevangenis waarmee hij concludeert, beëindigt. 27. We gaan met je alleen en ik zal uh, hen medeleven, en ver ik zal hebben voor hen, ik zal hen vergeven. Asher, is, moet, zoals, ish albno, zoals een, een mens, zijn zoon vergeet, Vergeeft. Ow au dat die werkt voor hem. 28. Na de punt ki as je karim li. We gaan wiem. 29 li. moshe moet ze. Mi ga of dim, o dan, dat dan, ki as van, van. dan zullen zij dierbaar voor mij zijn. We gaan wiem en lief voor mij voor mij zijn Is in mijn ogen als Hashem als alsof zij de werkers van mij voor mij waren zo so, voor mij waren zie dat ondanks het feit dat die zij godslastering aan uh, de dag brachten en beledigingen van alles uh, worden zij voor mij op de dag van de Dus dat we het alvast weten dat al onze zonden, opzettelijke en um, zelfs de opzettelijke, opzettelijke verweer wat we hebben, zal wel veranderen in tshuva Miawa in inker uit liefde en Hashem zal de mens elke vlees zal dan uh, naar zich toe brengen. Vergeven. Vergeven betekent dat hij uh, al het goede zal ontvangen wat in het doel van de schepping aan hem weggelegd werd. De linker kolom, de regel 1. We zeggen, Amro. Hoe dagrania, de dagrania, de dagrania, de de de de dagrania, de dagrania, Ogetiwin, vier, basever, azikaron. Punt. Eén, wij zeggen, o amro, en dat is wat hij zo gezegd, we koolen, hoe je gewoon regimen, en allemaal zullen zij op, euh, opgetekend, en ogetiwin, en opgeschreven zullen worden. Twee, besafra de dagranja, in het boek, in het memo-boek. Hoe Baleerbot dat kwam, dus dat kwam tekenen, dat kwam om toe te voegen. Schaafiloas donoot dat zelfs de opzettelijke zonden, drie schassoe, die zij gemaakt hadden, die zullen dan worden geschimen, opgetekend, ook het en opgeschreven. Vier, in het Memo-boek. Zie dat, kijk, niets verdwijnt in, in het geestelijke, dat moeten we altijd goed weten, dat het niets verdwijnt in het geestelijke. Dus, als elke zonde die, der, die begaat, de mens, blijft bestaan, het is niet erg. De, de, de, de nawee, als het ware, van elke zonde, die bestaan. Zonder zonde goed opletten, zonder zonde te begaan, ja, zonder zelfs opzettelijke zonde te begaan, kan men niet vooruit gaan. Je? Daarom uh, iemand die dan van kind af aan leert gewoon opvoeding, dat die uh, goederig moet zijn, begrijp je? Uh, die, die, die, die, zij meiden de zonde, aan de ene kant is het wel natuurlijk, uh, beschermt de mensen, maar aan de andere kant, zonder zelfs zonder de opzettelijke zonde te, te begaan, kan men niet vooruit gaan. Want opzettelijke zonde, wat betekent opzettelijke zonde? Betekent dat ik kan niet ontvangen, ik kan mijn kilim de kabbala niet aan. Je? Daarom ga ik ontvangen in mijn kilim de kabbala. Je? Ik ontvang dat licht in mijn kilim de Kabbalah, En ik ontvang het licht terwijl mijn kilim de Kabbalah nog niet rijp zijn, nog niet, niet in staat zijn, om, om willen van het geven te ontvangen. Ik durf, misdurven natuurlijk, het is ook, maar ik durf dan dat licht aan te trekken in mijn kirim de kabbalah. Want aan de ene kant moet je zo zien, wie opzettelijk dat doet, eigenlijk zit daarin een zeer een zeer uh, niet in zijn bewustzijn. Maar daar zit wel een verschrikkelijk, een geweldige, geweldige verlangen om te vullen, om licht van Hashem te brengen, goed, goed opletten. Om het licht hoogmaat te brengen naar de Kilim de Kabbalah. Eigenlijk is het niets verkeerd daarin. Alleen omdat de mens nog niet, niet ready is, niet klaar is om zijn kilim de Kabbalah te gebruiken omwille van het geven. Daarom heet het zonde. Anders zou het geen zonde genoemd kunnen worden. Als de mens gecorrigeerd zou correcte co de kilim de hebben, dan heb je geen probleem. Maar hoe kunnen we dan, hoe kan de mens, zonder opzettelijk dat, hoe, wie, wie de schepper niet uh, God, God wie, geen God lastig God, last, God zegt Gods lasteri, God lastering aan de dag brengt, die kan niet groeien. Daarom zegt die zegt, oké, okay, je kan mij lasteren zelfs. Als je maar doet, als je maar werkt aan jezelf, als je maar bouwt aan je eigen kilim, uh, dat jij transformeert jouw kilim in het geven. En het kan niet anders, ja? ja. Probeer kort alleen. Proberen. Jezus, dat ze hoe hulmeside eh als iemand eh uh, last, uh, God's last doet grondlastering tegen ja. mij, zegt ja? Jezus. Jezua, yeah. uh, ik, uh, ah. ik. Ja, ik eh ja als ja. tegen de ziel, de, ja. Het, u, so, varit, ja, ja. Je ja. Ja, ja. Heel goed. Ja. ja. Jij, geen uh, Ja, zoals Yeshua zei, ja, dat wie tegen mij tegen mij, God lastert zo tegen mij, tegen mij is, die wordt vergeven. Maar wie de heilige geest lastert, die niet vergeven wordt. Wat is dan wie, wie mij, wie, uh, wie dan tegen mij is, Betekent wie de klieketter klie als het ware uh, negeert. Ja, het ligt, moet je zo zien, de kracht van de Jeshua is de klieketter. Denk, denk. dus oorspronkelijk dus dan wie dat negeert die zal vergeven worden omdat het is, het is niet het licht zelf maar de heilige geest ja betekent dat is het licht zelf dus dan die zal wel niet vergeven worden nog hier nog, nog uh, ooit of, of, of ooit betekent ook dat de zonde, wat we, dat is wat wij ook leren, de zonde opzettelijke, dat is dat opzettelijke zonde, die blijft voortbestaan en wordt opgeschreven in, de memo, in het memo-boek, heb je, tot degmartikun. Bij degmartikun, alles wordt getransformeerd in, uh, door Shuva uit liefde, door inkeer uit liefde. Dus als we zeggen zeg, bijvoorbeeld nooit, nooit hier en nooit, überhaupt nooit, betekent nooit in de 6000 jaar van de schepping. Want daarna, begmarte koen, alles, alles wordt getransformeerd in de absolute liefde. Want waarom? Natuurlijk, daar is het ook een proces. Want zodra er geen citra achra is, over welke zonde kan men nog spreken? Alleen, zal wel dat de vrees, zal wel blijven, dus niet de vrees op zichzelf dat ik, ik kan dat iemand zou kunnen, dat het vlees zou kunnen zondigen, niet meer. Want zou elk vlees zou niet meer kunnen zondigen. Alleen, de herinnering daaraan, of als het ware, in de, in de cellen, in de cellen van de mens, zal de herinnering daaraan zijn ja, dat al die, alles wat opgebouwd werd van een, een alle, uh, alle zivogim gedurende 6000 jaar, alles zal blijven voortbestaan. Zonde blijft in persoonlijke regime. Huh? Zonde blijft in persoonlijke regime. Rischimot blijft. In persoonlijke regime. Ja, ja, ja. Alles, dus de zullen zal blijven. Dus de regime, al die. Dat is, dat is wat wij noemen, dat vrees. Vrees betekent, elke vorm van begrenzing... is, is, is Kijk, elke, goed opletten, elke vorm van begrenzing... Van bodem aanvoelen, is vrees. Daarom, daarom mal goed heet uh, hierat, hierat, hierat, hierat, vrees. Want elke, elke begrenzing betekent... Betekent simpson, ja of niet? Het licht heeft geen begrenzing. Alleen de schepping heeft begrenzing. Dus zonder die vrees kan, kan men niet vooruit gaan. Maar in de Gmartikun zal het eh, alles, zelfs de grofste zonden, zullen dan wat voor ons ondenkbaar is, oorlogen, misdaden. Alles verschrikkingen die er zullen zijn, zullen zien dat dit alles zal so veranderen in de in inkeer door liefde. Vier. En hoe meer, hoe langer jij ermee bezighoudt met de Kabbala. steeds te meer word je, word je toegeefelijk, steeds te meer, des te meer ga je inzien. Binnen jezelf, niet met alleen met je hoofd. Niet alleen uh, reflectief of uh, overpijnzend of zo, of uh, beredenerend, maar je gaat het gewoon voelen. Je zal zien dat, het, dat, is de, dat dat doel gaat, ja, want dat straalt in jou van binnen, van de verte en jij voelt het wel aankomen. En steeds dieper, dieper komt het in jezelf. Vier naar de punt. Wijchtof, otam, akadosh baroogu, ki'ilu fayf, gaju ze chijot, u chijilu gaju of oto bagen. Wijchtof, otam, akadosh Borugu en akadosh Borugu de gelige gezegende zij, zal hen opschrijfen, alsof ki'ilu, alsof fayf, gaju ze alsof zij verdiensten waren en alsof of die zij voor hem gewerkt hadden, daarmee do, zelfs door die opzettelijke zonde. Zes. De hainu, dat wil zeggen, kmosha dat wil zeggen, zoals de profeet had gezegd. Moet je zo zien, de profeet zegt geen woorden die hij zelf. Hmm, Voorbrengt uit zijn eigen verstand. Het komt gewoon uit zijn mond. En dat is wat hij uitspreekt. Maar in de Kabbalah is het. Het is, is nu een heel andere tijd natuurlijk. Maar in de Kabbalah is het anders. In de Kabbalah de mens. En aan de ene kant ontvangt van boven de Heilige Geest. Roogecodes. Dat zegt. Uh, Roogecodes. Altijd. Altijd dit en de Kabbalah kan men niet werken met, zonder ru Ruach Akkodes. Kabbalah is per definitie is, uh, de verbondenheid met de schepper. Betekent dat betekent dat kan niet anders. Ruach Akkodes, de Heilige geest, moet je steeds ontvangen. En dat moet in jou gaan spreken. Vanzelf spreken, kan niet anders. In de, tradi in de traditie, daar heb je niets met uh, de heilige geest, geen, ik heb niemand gezien die uh, die uit de heilige geest had gesproken. Ze weten gewoon, ze weten, ze spreken over de tradities. En uh, geweldig, dag en nacht als je iemand, uh, een rabbi opkomt, als je hen wakker maakt, en, uh, ze gaan jou direct praten over dingen die hij geleerd had. Maar het is heel iets anders dan de roge kodes. Het is niet de heilige geest die het is met veel bedekkingen. Dat is, uh, hij denkt in pagina's die hij geleerd had. Meerdere keren had hij dat geleerd. En dan denk je dan, oké. Okay. En dan zeg je hem, dat en dat. Ah, dat, is, dat staat op de pagina hoe, 1356. In het traktaat dat en dat. Ze leren dat duizenden keren. En dat is wat zij wordt deel van hen. Een geweldige, geweldige heersen hersenoefeningen zijn het is uh, geweldig. Maar het is heel iets anders dan de kabbal. En wat is dan kabbal in de profeet? De profeet uh, is een gereedschap, een instrument, klip, dat via een profeet komt, het woord van Hashem uh, naar de mensheid. En er zijn verschillende profeten. Er zijn Natuurlijk, mens, elke mens op zichzelf is zijn eigen individueel profe, individuele profeet. Dat moeten we altijd weten. Elke mens, het volk Israël had allemaal, allemaal hadden ze gaven van profetie. Dus wanneer ze zagen de Torah, wanneer de Torah werd gebracht. Daarna, daarna was het allemaal maar, uh, misvormd, et cetera, door, door allerlei dingen. Door zonde wordt de mens verwijderd van Hashem en ook van de profetie. Maar in de Kabbalah is het zo dat jij kan zelf het aanroepen. Het is alleen een kwestie van instellen jezelf in en dan ontvang je de Heilige Geest. Het okay. is uh, geen hokuspokus, maar ook geen. Je hoeft jezelf niet in te stellen, je hoeft niet speciaal. Uh, hoe zeg zeggen dat wachten tot een inspiratie bron komt in tot iets. Je moet zo gewoon instellen. En dat, ik, dat hoeft niet, uh, in, hoeft niet in, een, in, een, in een gebouw ergens, in een zijn. Je kan ergens uh, overal zitten. Nou, in, in reine plaatsen, niet de reine plaatsen. Je niet hoe, waar, je, waar je het wil, kan je het ontvangen. Zeven. Uh, regel zeven. Wegenheid. Amispar Shivim, en daar noemt hij dat, kijk, in onze ot, wat wij leren, noemt hij ook het getal Shivim, ja, zeventig zegeningen en uh, kronen, van de hogere wereld. Wat is die zeventig? En kijk nou wat hij zegt ons. Uh, We hij en zie hier, Amispar Shivim, het getal zeventig, leert, verwijst naar mogen de Chogma. Let op, verwijst naar de mogen van de Chogma. En gar. Dus licht Chochma en gar. We, niet, Anikraim, iedrin dat zij, welke mogen de Chogma heten, itrin kroontjes. Oké, okay. dat de kronen, dat de kroontjes heten. Gar, drie eerste, dat is duidelijk, dat weten we, ja, dat kroontjes, dat is de, het hoofd, het hoofd van de lichten, dus Keter gochma, en bina van lichten, oftewel licht, neshamah, gaya, en Yichida. dat zijn kroontjes, ja, maar, ik wil jullie, jullie vragen nu, maar waarom is, waarom is het, het getal, waarom is het getal zeventig, waarom het getal zeventig, naar de mogen van de gogma. Waarom juist 70? We moeten, we moeten het weten. Maar. Nee, nee, 70. Oké, okay, maar geef eenvoudig. Kijk, zeventig. Getal zeventig? Zeventig, ieder tien. Al, oh. aan je. Heer goed. Nou, ik heb geweldig. Nee, zie je dat? Zie je dat? het je dat de hele geest zit in jou? Zie je dat? Hoe, hoe weet je dat? Denk je met je hoofd? Kijk wat, wat Kees-Jan zegt. Hij zegt... Dat is ein, het hoofd. En dat is ook de. Eh, oog, sorry. Ein is oog. En dat is ook de letter ein. Ja, de letter ein. Goed opletten. Zeventig is. is zeventig als getal is. Eh, de letter ein. Ja of niet? De letter ein. Mm -hmm. En de letter ein. Is ook. Betekent ook oog. De letter ein. Gewoon de letter ein. De. Het woord aien betekent ook oog. Dan heb je dan oog. En wat is oog? Oog betekent gogma. Uiteindelijk die verbanden, zie je dat die verbanden liggen? Nou, dan is het oog, oog, aien en zeventig. Dan betekent die verbondenheid, dat die, dat daaruit kan je dat zien, dat dit, eh, het getal zeventig verwijst naar de mogen van de gar en de mogen van de chogma. Daarom is het ook het Sanedrin. Ja, de Sanedrin, de, de grote vergadering, bestond ook uit de 70. Plus twee extra getuigen, twee extra leden waren daar. Dan was het 72, omdat 72 is ab, is de kochma. Ja? En die twee moesten, moesten daarbij zijn, omdat het in plaats van 70 moest 72 zijn. Waarom? Zeer speciaal was het ingesteld van van boven. Dat altijd moest, uh, moesten wel dat, overslaan de, de balans naar, naar de vergeving. Dus altijd twee moesten nog extra, extra zijn ...zodat die twijkheden konden ook getuigen dat de mens uh, barmhartigheid tonen. Dat het, omdat vaak was dus er, stel dat er een, een, een proces werd gevoerd ja, tegen iemand. En iemand heeft iets uh, misdaan ofzo. En dan uh, zou het dan 50-50 zijn. 35 voor en 35 tegen om bijvoorbeeld dood... hem tot ter dood te veroordelen... en zo... dan moesten er altijd nog twee speciale... speciale leden zijn... speciale... met een speciale mandaat... nog twee moesten zijn... van die 70, bij de zeventig... bij die zeventig... die speciaal aangesteld waren... goed opletten hoe barmhartig de wet was... de wet is van de... de schepper... dat die twee speciale extra twee... Bij die 70 werden, ge, werden genoemd, door de grote vergadering benoemd, en die twee moesten zijn van een zeer hoge kwaliteit en van zeer hoge barmhartigheidsgraad. Deze twee. Dat zij die dus eventueel altijd naar het goede kunnen konden. Uh, de wet, als het ware, interpreteren om de mens te redden van de doodwoners. Weet dat, dat is erg speciaal, hoe dat eh, ingesteld was. Maar zevendigde is gogma. Dat is dan verwezen naar oog en naar het licht gogma. Acht na de punt. We bracha. Negen. Hu al orachasadim. She haulam tin Nivra, babet. she shehu, sot bracha. De hainu Ulam, cheset elef, ivane. Nog een Dus zeventig, zegt hij, dat zijn de zeventig krontjes. Dat is dan licht gochma. Daarom zegt hij ook hier in, in, de, in, de, in onze oud zegt hij dan 70 brach Zie dat 70 zegeningen en we 3 en 70 en kroontjes. Dus hij, hij legde ons uit dat 70 kronen. Dat zijn dat is oorogma lichtgogma. En nu gaat hij over de. Zegeningen. Waarom 70? Waarom staat er dan ook 70 Zegeningen? We zoet bracha en het geheim. De essentie van bracha. De zegening. Wat betekent zegening? Waarom zegt hij dan over zegeningen? Ook dat het ook 70 moet zijn. 9. Hoe al ora chassadim? Dat slaat op het licht chassadim. Shaolam. That the world in nivra is geschapen. What bet? the letter yeah, bet? the Torah begins with the letter bet, and that comes uh, from the word bracha that we have learned in the Otiot the Saba the letters of the Saba. Shehu is the bet is. Uh, het, het geheim van het woord bracha, de eerste letter van het woord, van het woord bracha, zegen. De heinoe, dat wil zeggen, zoals het gezegd is in de psalm uh, pt, psalm 89, dat Holam je van het, de wereld zal door gesed opgebouwd worden. 11 na de punt wa jensham Ayan Sham heet het, lijst daar zorgvuldig. 11. Na de punt. We hoep genaat wak. En dat is het aspect wak. Kijk, chassadim, dat is wak, dat weten we. Waarom zegt hij dan dat die ook 70, het getal 70 is? 12. We om er, big koen. Gam ora chasadim yir jedertin, bifhinat ayn ad itrin KMO hochma, ki ama färtin, wybon, yalu le aba saga. вы ze shomer v kutsha brygumy varekh 15 lon deshiv in brahan ve de alma ila a zest de ab sagund 12 veomer nay zegt de zoger kushpak marati kun dat inde kvarti kun gam orah hasadim ok het licht chassadim, je geef je zal in het aspect trekken 1313. Ain, Itrin zal zijn, zal, zal ook in het aspect van 70 kroontjes zal zijn. Zoals Kijk hoe geweldig, dan kunnen we begrijpen hoe dat komt. Dat ook de chassadim zal ook dan in, als in het aspect van Ain, van licht Chogma zal hebben. Waarom? Ki ma 14 bon, Want de naam Ma in de naam bon. Ja Zullen opstijgen in de gmaartikun. Naar de abe Ja, duidelijk. Dus de ma. Wat het nu ma dus absoluut. Zal worden tot ab. En dat is Chogma. En. Bon malchut zal worden tot Sag. En dan is het Sag. En, en dat is net als Chochma en de Bina. En de Bina zelf als garde Bina. De Bina heeft alles, heeft Chochma zoveel so als hij wil. Dat zij kiest voor Chassadim, dat is iets anders. Maar Chokmah, maar Bina is eigenlijk een, het verlengde van de Chokma. Dat dan zal in de Gmartikun ook de Chassadim zullen Zullen zijn in de, in, in, het uh, aspect uh, gar. Dus so, ze so, zullen gar ontvangen. We zeggen, zo maar, en dat is wat hij zegt. We kutsch En de heilige gezegend is, hij me met ware gloon, zegend hen vijftien besieven, brachaan, met zeventig zegeningen. We atrin en kronjes, dus chasadim, licht chassadim en de licht hochma, de alma ila af van de hogere wereld, de hogere wereld, dat ab is abo Oftewel zestien, oftewel wat hij zegt dan, de ab, van de ab, sag, dat is de hogere wereld, ab en parzuf ab en sag. Punt. Zestien we alken nivhanim, az... Gambara Gan, Bamispa, Shivin. Welken kennen daarom worden geacht ook dan ook de zegeningen als uh, in het getal dag. Nou, dat is deze woord. En nu gaan we naar uh, de regel 5 op dezelfde pagina en bij de Zohar op de, de regel twee van de Zohar zelf Ot Kuf Kaf Zijn Batach Rabbi Shimon Vermar Ashamayim Mesabrim Kvot Ken Vegomer. Rada a ses ukimnale. Punt. Regel 5. Oudkov kaf zijn. Patach Rabbi Shimon. Rabbi Shimon opende en zei. En zei een vers. Ayud. E Tehilim. Ayud. Psalm. Jud. Psalm. 19. Uh, Hashemayim is supreme quot kel, de, de hemel vertelt de glorie van Ker, Van de naam van Hashem. Die ingebed is in de Kli Hese. We go forth. enzovoort. Dus hij leest dat en dan zegt hij dan. Kraze, krada, dit vers. Ha, ze zoeken We hebben hem geleerd. Geleerd betekent dat we hebben al grondig dat uh, doorgenomen en we hebben er uitgelegd. gelegd. Wij kwamen eruit. Zes. Nadepunt. Aval basim nadar. De kala it ara leneail. Lechupa bayoma de machar. Het erkent, het naar is. de hadan ima, kol aï, laila. Acht weigi hadat imahun. Zes Aval Bazimna, maar in deze tijd, dus nu, op dit moment, de Kalait Ara waarin, waarin de bruid wekt, wordt opgewekt. om, onder de, om in de Hupa onder de Hupa te komen, bij Yomad Mahar, de ochtend daarop. Zeven. Het takenet, zij wordt opgemaakt, weet na hirat en zij straalt bekishutega in haar siringen. We hadden samen met Hevraya samen met kameraden. De hadden iemand die blij zijn met haar, kool gailaila. Al deze hele deze hele nacht. acht we ga dan. Ga dat, je En zij verheugt zich met hem. De hasulam de linker kolom de regel 18. De referentie van wat koeft kaf zijn. 100. 27. Patach Rabbi Shimon. We gohleden belepen. Patach Rabbi Shimon. Rabbi Shimon opende. 19. We amar. En zei. Hashemayim is een Kwoot keel. We De hemel. De hemel. Letterlijk zie je. Want dat Hashemayim, De hemel is in het hebreus In de heilige taal is in het meervoud. Ja, waarom? Zo is het als in het meervoud. Daarom wordt het ook vertaald altijd met hemelen. Hij heeft meervoudsvorm. Hij heeft rechts en links. Hashamayim ja. is supreme. De hemelen vertellen. Kvotke. De eer of de glorie van kel. De naam van Hashem. We gom er enzovoort. So 19. Nadepunt. Mikra ze 20. Kwar he madi Awal basmana ze. Shahakala 21. Mito reret. Lehikanes lehupa. Lemahar. I mit 22. En Bekishute Ima van ima verantwoordelijkheid van kol Oto van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid uh, vastgesteld of. Awail uh, dus geleerd betekent. Uh, uitgelicht, basmana ze, maar in deze tijd. Shakala mitoreered wanneer de brahid 21. Mitoreered zich uh, opwekt. Uh, kanes, uh, hupa om in de hupa binnen te komen. Lemachar. Tegen, tegen de morgenochtend. Imita het, zij wordt opgemaakt. 22. Ummira en Schijnt, Bekishuteha, in haar sieringen, door haar sieringen. Imagaverim met de gaverim, met de kameraden. En kijk dan nou, het woord gaverim. Gaver komt van het woord geber, van verbinden. Gaver betekent verbinding. Hij die zichzelf verbindt, dat is geweer. Met de gewehr, met zij, met de kameraden, en letterlijk met zij die zichzelf verbinden, die verbinden zich met haar. She samgooi, maar dat zij verheugen, verheugde zich met haar. 23. 23. Deze hele nacht we hier zijn hem, en zij is blij met hen. Ze geen commentaar geeft die in deze oud, maar dan verbind je dat misschien met de volgende oud. De regel 9 van de tekst van de zorg. oud koef, kaf, get. Uwajoma de mahar, kama uchlusin, hajalin, o'misharin. midkanxin, bahada, tin, wie wie, mechakan, lechol hul, wie, wie, wie, wie, Kivan de mithabran kehada de volgende pagina. Kufkaf tet 129, de eerste regel van de zoger. Wiehi, Hamad, Lebala, bala, makati, hashamaim, misabrim, kwot, ken, punt. De vorige pagina, de regel 9 van de zoger. God Kuvkaf, geeft 128. De op de dag van de uh, ochtend, de ochtend van de ochtend, de, de, och de ochtend daarop. Kama ochlusi, hoeveel volk? Gajaliën, legers. Omishariin en kampen. Met kansen in Bahada ver, verzamelen, verzamelen zich als samen bij elkaar. Tien, wie, En zij, wij en allemaal, mechaken, wachten, lecholhadwechat, op iedereen. De takinula, die haar hebben opgemaakt, Bahailaila, op die, in die nacht. mit Omdat zij verbonden zijn. hebben zich verbonden als één. De regel 1 van de volgende pagina. We ihi hamat lebala En zij ziet haar echtgenoot. Maaktief, wat is geschreven? Erbij. Zo so, geschreven staat in de psalm Hashemayim is Supreme Keel. De hemelen vertellen de glorie van Keel. Hashemayim. Daar gaat dan twee de ailechopa. En nu gaat u ons dat uitleggen. Wie zijn wie? Wat is het in dat vers? Dat vers heb ik zoveel keren geleerd. En is altijd... Men herhaalt men zegt dat vers... Wanneer de Torah op zaterdag, op Shabbat... In de synagoge, wanneer de, de arken is open... Dan zegt men zo dat bij het brengen van de Torah... Uh, daar... Dus, uh, maar wat betekent dat? Kijk... hashamayim de hemel... En wat betekent de hemel uit het vers? da aan. dat is... De bruid, de bruid, de bruid, bruidegom. Twee, de aile goepa, die binnenkomt in de goepa. Dus onder, onder het baldegeen. Twee, naar de punt. misaprim, saprihim. Mene harin. Ke zo de sapir. De nahir, we miszijven miszijven aylma, we uitzijven aylma. Het woord misapriem, kijk wat het woord misapriem, misapriem betekent uh, vertellen. En dat komt van het vertellen, maar dat komt van het woord, van de, de wortel, de stam van het woord is samig pe en resh, Zie je het? Net als Sfira, net als Saphir, ja, zo'n ijdele, ijdele steen, Saphir. Het is allemaal van hetzelfde, komt van hetzelfde, ook het woord, ook, eh, de, het, ook het, het woord boek, is ook, komt ook van hetzelfde boek, is ook cijfer. Er zijn veel betekenissen van, het, van deze van deze stam. Uh, mijn sapriem, zij die vertellen, mijn haarin, zij stralen kezohara, als een zohar, als een bepaalde schittering, als zij stralen als een schittering, als een schittering de sapir, als een schittering van de steen sapier. Ja, zo ook in het Nederlands, ja, hebben we zo'n ja, edel, edelsteen hier. De nahir, welke, die schijnt, we zahir, en schittert, zie je wat verschillende betekenissen, en zo leren we ook, wat, wat betekent zorg. Kijk wat die zegt ons. De, de nahir, die schijnt, we zahir, en schittert, mis, misseife, alma van het einde van de wereld. Drie, we had zeven allemaal. En tot de einde van de wereld. Dus van einde, één einde van de wereld. één uit einde van de wereld kan je zeggen. Tot de andere. Wij keren terug naar de vorige pagina. Uh, de linker kolom. De regel 4 en twintig en dat doen we dan na de pauze, ja